Wij beginnen de zoger 127. Pagina Aindalit, 74. Hassulaan, de rechterkolom, de regel 35. We hadden het over. Uh, dat er zijn twee nieuwigheden, twee vernieuwingen van de hemel en aarde, die gegeven zijn bij de in, de monden van de rechtvaardigen. Dus door de mond, door het uitspreken van woorden van de Torah, als men die op de juiste wijze verbindt, als de mens die op de juiste wijze verbindt, met al zijn krachten, met alles verrold, op een juiste manier, dan leidt, het, leidt dat tot de vernieuwing van de hemel en aarde. En hemel, de aarde, hemel, en, hemel en aarde, dat is zeer antien en noemkwa, en maar goed. En de, er, de eerste vernieuwing, de eerste vorm van de vernieuwing is dat die rechtvaardigen, de tzedikin, dat zij corrigeren eerst de zonde van Adam en de tweede, de tweede vernieuwing is. Wat wij, wij gaan nu zo direct beginnen met de, de tweede vernieuwing. Dus de eerste vernieuwing is, wat Adam heeft gezondigd. Adam was, zoals wij dat weten, was erg vergeven. Zijn patsoef, zijn visie, zijn zin van de geheimen van de, van de schepping Was erg hoog. In het zeloed. En na zijn zondigen viel hij zijn partsroef naar de werelden Bia, zoals die zijn nieuw zijn. Dus onder de Parsa. En dat dient eerst gecorrigeerd te worden. En dan, vervolgens, komt het volgende: 35. בת דת וידי אספקט כי גם אדם הראשון זה סנדר דח קודם שחתה קודם לא הייתה לו כל השלימות שרצה Zei van laniklo. dat Hamatsil, Laniqlo, Valken, Sadikim, Achter dat, nu Achet, de iets, hada. Wees ieu ga schleimut, de naran, Shagaita lo le kodem achet. Vierde, mutel het avoda michadash. De heino, lehem shih, enen vierde, kol hamochin, ha de... De kolom so'd wat we nu gaan horen van hem is echt absoluut absoluut nieuwe voor ons en echt nieuwe voor eigenlijk de hele mensheid dat niet wat we gaan nu Waar we nu over gaan spreken. Want wat zegt men normaal? Oké, okay, Adam heeft gezondigd, ja, met Gauw. Zo, so, het enige wat wij kunnen doen, We kunnen dan hoogstens zijn zonde corrigeren en dat is alles. Ja, wat, wat meer? Kunnen we niet meer doen? Hij was in paradijs, zo so, so denkt men, ja. Nou, alles was volmaakt en. en als we dat een beetje zo door, door leid, en vandaar van al dat soort dingen, uh, na het leiden, uh, leren daarvan, bij ons gecorrigeerd, corrigeren, dan zullen wij zo een beetje onze correctie doen. En dat is alles. En kijk nou wat hij ons nu vertelt. Zoals we hebben geleerd, eventjes nog een paar woordjes, dat... Adam had, uh, wat had wat had hij welke lichten had hij uh, welke lichten kon hij bevatten? Naran van de Azielut, dus in zijn best voor de zonde had hij naran van de Azielut, dus nevresh ne shama van de Azielut. Dat was alles wat hij wat hij had bereikt zo so was hij ook geschapen, hij heeft ook werk gedaan, hij ook aan zichzelf had gewerkt, en dat is alles, dus nefesh, roach, neshama van de Atsilut, dat is alles, maar is dat alles? daar hebben nog jachida, gaya, van de Atsilut dat had hij niet Adam Adam werd uh, uh, geschapen in katnoet. ja Adam was geschapen alleen hoe was Adam geschapen? Tot, van boven tot dat midden kon hij, uh, uh, was hij volmaakt. Maar onder zijn, onder zijn midden niet, ja, we hebben geleerd. En wat was dan, de, waren, hoe, hoe is het da, daarna gegaan? Er waren twee uh, opstijgingen van lichten voor de eerste, voor het vallen van de Shabbat. Dus twee opstegingen, en samen met de opstegingen kwamen de, de werelden en Adam ook omhoog. Geestelijk omhoog. En daardoor kwam hij ook, dus ook zijn onderste gedeelte, de gedeeltelijk kwam ook daarboven. Maar een deel van, zijn, van, van hem, dus in het, in, het, in het bijzonder zijn voeten, ja, van zijn partsoef, kwamen niet in de absolute, dus. Eigenlijk het uh, onderste, onderste gedeelte van zijn voeten kwamen niet in de absolute En hij moest nog wachten nog tot de derde opsteking van lichten op plaatsvinden op Shabbat. En hij wachtte niet. Hij dacht dat hij al klaar was met zijn correctie. Hij dacht, nou, nu heb ik de kans om nog meer te doen, direct al lichtchokma aan te trekken. Maar aangezien zijn, een deel van hem was nog in de Asia, herinner je nog het verhaal? Een deel van hem was in de Asia nog, zijn voeten waren in de Asia. Dan wanneer hij licht aantrok, licht Hochma. dat is wat hij zivuk maakte met gava. Adam was als zeer en zijn vrouw was als gava. Toen hij dus dat zivuk maakte om oor uh, Chokma aan te trekken, toen natuurlijk was het breken van Kilim, omdat een deel van hem was nog niet gecorrigeerd. Dat was ook het verbod dat aan hem gegeven was, dat om eh, niet te eten van de boom van de kennis. Dus hij was eigenlijk nog niet helemaal klaar eh, bij zijn geboorte, dus hij moest nog dat meemaken. Dus en na Shabbat zou hij dan volledig in dat zeloot zijn. Maar hij had het niet, niet gewacht. Oké. Okay. Wat en nu 35, de rechterkolom, de regel 35. En nu goed, goed, goed luisteren, goed, goed horen wat hij ons vertelt. Uh, dat is ook onze correctie. Bert, de tweede vernieuwing van de hemel, van de aarde die in de monden gelegd was, is gegeven aan de tzadikim, aan de rechtvaardigen. Mond, we zullen zien wat het mond is. Uh, de correctie die men doet door het leren van de Torah, cetera, we zullen zien. Bet, de tweede. Die Gama Dama want ook de eerste mens, de eerste Adam, de eerste mens, dus Adam, die we zoals we zo kennen. Kode Machet voor zijn zonde. Lohayetalo Kola Schlimmud had nog niet de hele volmaaktheid. Sharatza Hamaciele Aniklo, waarmee de schepper Hamaciel, de bron van het licht, de schepper wilde hem. We zeggen dat, we, wat wilde hem, waarmee hij, de schepper wilde hem, eh, begunstigen of, of geven aan hem. Lahaniq betekent ook eh, voeden. We alken, en daarom, achar had sadikim, 38, yitaknu. En daarom, nadat. De tzadikiem de rechtvaardigen, die nu hachet de etzadat zullen de zonde van de boom van kennis uitgecorrigeerd zullen hebben? We ja dat de zonde de zonde van de zonde de zonde van de zonde van de zonde van de zonde van de van de van die drie lichten, lachere lichten van dat salut zullen daarmee bereiken? Shahaita 39 Lola Adam Rishon Kodemachet welke lichten had eh, Adam voor zijn zonde? Dus hij had Katnut alleen, de kleine toestand 40. Mutel alleen, maar wat let op is opgelegd op hen het werk opnieuw te doen. Dus nieuwe vernieuwing van werk te doen. Een andere soort werk te doen. Na de correctie van de zonde van Adam, nadat zij uh, bereken uh, datgene wat Adam had, zullen ze nog een, zal op hen opgelegd worden nog een andere werk, een andere soort een werk opnieuw. Lam Lanschich. 41 kola mochen heilunim. Dat wil zeggen. Om alle hoge mochen. Mochen. Aan te trekken. Hoge mochen. Dus alles. Hoge mochen. Dat is dan die. Chaye yichida. Dat moeten ze dan aantrekken. Sheod. Look, kijk wat die zegt ons. Sheod lo en de regel, een linker, kolom, de gammer. Welke mogen, welke lichten, waren nog niet in de wereld, nog nooit waren in de wereld. Dus nog nooit waren gekomen, nog nooit aangetrokken werden, hier in deze wereld. Ze, hoe, hem, zot, dat die welke mogen zijn, wat zij zullen aantrekken, dat is, uh, Zoals we hebben geleerd uit, uit uh, wat we hebben gezegd: één oor, één ein lo Raita elokim zulatiha. De mogen van die slag, mogen die uh, bepaald worden door, we hebben daar beschrijving voor, voor gehad, dat het oog, Zag Helokim niet, behalve jou. Dus dat is iets wat nog niet in de schepping nog tot onthulling kwam. En dat is dan de tweede vernieuwing zal zijn van de hemel en aarde. En wat is dat? En wat gaan we nu leren? Wat is dat? Want men denkt ook dat, de hemel, de, men leert zo dat die woorden uit de Torah en zonder begrijpen wat het is, en he. men denkt nou de hemel en de aarde, dat is ook hierop berust ook op die, wat we nu leren ook uh, uh, gedeeltelijk ook de visie van uh, het einde der wereld dat de einde, de einde van de wereld zal komen en uh, et cetera, et cetera al die apocalypse, et cetera omdat men kan niet dat bevatten wat wij, waar wij aan toe zijn nu, om dat te leren. En dat heb je ook al. Verschillende mythen, verschillende religies heb je dat, dat soort dingen. En kijk nou wat hij bedoelt daarmee. Dat vernieuwing, de tweede vernieuwing van de hemel en de aarde, die de rechtvaardigen zullen bereiken. Uh, de, dus... Na de correctie van, na hun persoonlijke correctie van de uh, zonde van Adam. Twee. En dat is natuurlijk persoonlijke correctie. Dat is niet iets uh, dat de massa uh, samen dat kan doen, gez, ge, samen gezellig kan doen. Dat is alles dat is alleen maar persoonlijk. En elk persoontje is een licht op zichzelf. Uh, twee. ואלו העולמות. דעיין לא ראיתה שישלימו דרי הצדיקים. נקראים שמיים חדשים וארץ חדשה. פיר, כי הם חדשים ממש, שעוד לא היו במציאות Kijk wat die zegt ons. Wat is dat? Twee, we eilohoula mod En deze werelden. De een die het oog niet gezien had. Zoals so van dat slag. Sriashlimu ad Sadikim die de Sadikim zullen tot volmaaktheid brengen. Zullen so we dat bereiken? Drie. Nikraot, die heeten. Shamayim Hadashim. Het heel nieuwe hemel. En Shamaim is meervoud. De hemel, hemel in de in heilige getal is meervoud. De hemel, de hemelen, daarom wordt het vertaald als hemelen. De hemel. hem, nieuwe hemelen en de nieuwe aarde. vier want die zijn daadwerkelijk nieuwe, met hajubamitsjutlegamre, die nooit waren in de realiteit. Dus dat is eigenlijk mogen wat zij zullen aantrekken, die nog nooit eerder uh, in de realiteit. Uh, warf five na depend masha enken eilu sha mayim va arets shehat tzadikim ses mekhadeshim u mekhazirim otam kmosha hayav masseh zeifn brishit kodem achad ни краим ах ча маем ва арец хадашим мамаш шигарей гаюфам כי болам ки хвар хамати ки кен отам ветсмо кин кодем ахет эла шегем Lahar. El. She niv gamu, veniv, venit bat lu, hazru, venit hadashu. Elk word is belangrijk, but you will see her. Five. Mashe einken <speaking> in tegenstelling tot eilu shamay wa arts tot di hemelen, hemelen. En op die hemel en aarde. Ze die mechadashim die de rechtvaardigen steeds vernieuwen. Om um mechazirim otam en die dun hen terugkeeren. Kmoosha, ja, maar zoals dat het geval was in de scheppingsdat. Koede maakte de Adamarichon, for de zonde van Adamarichon. En nam niet shamaim schamaim, hadashim schade Die heet niet dat werkelijk de hemel en aarde nieuwe hemel en aarde. Stadsheren Juhpaambo, Ambolam van die zijn al geweest in de wereld negen die ik waar gemaakt die kent u tam, wie dat smo, want de schepper installeerde zijzelf, kooi maakt, voor de zonde, elashe hem mij houdt als hij, marder zij worden vernieuwd, kilaar, elashe niet gamu. Want nadat zij schade hadden opgelopen door de zonde van Adam. Uh, we niet Batlu en geannuleerd werden, als het ware, teniet gingen. Gazrouwe niet terug, keerde zij terug en kwamen zij tot vernieuwing. We alken. Eén twaalf had sadikim Ha'eel de Chavin od Leschutafim imo Hitbarach. Kijk wat hij zegt ons. Dat is dan we alken en daarom. Eén had sadikim Ha'eel deze rechtvaardigen. Dus deze rechtvaardigen die alleen corrigeren uh, de zonde van Adam. Kijk naar wat hij zegt ons. Die de zonde van Adam hebben gecorrigeerd. Dus dat wat, datgene wat geweest was voor de zonde. Dat hebben, dat, dat die, dat, dat hebben ze hersteld. Zegt hij. Dat zij niet geacht worden. Nog, nog. Zij nog niet geacht worden. Dat zij partners zijn van de schepper. Duidelijk. Het is. Waarom is niet partners? Ze hebben nog niet. Zij nemen nog geen deel aan het. Aan het scheppen. Duidelijk, ze hadden alleen maar gesteld. Duidelijk, er is, er, is, er is een producent. Er is een producent. Er is een iemand die werkt in een reparatie. zo Een reparatieshop of zo. die iemand die dan zo so repareert dingen. Ja, hers, uh, die die is niet niet een producent. Die is alleen maar uh, die niets nieuws maakt. Ja producent die produceert. dus dat is wat hier ook zegt, hier. dat iemand die herstelt, en rechtvaardige die herstelt werkt aan zichzelf en herstelt wat het geweest was, voor de zonde van Adam die wordt nog niet genoemd als partner van Hashem, partner van de schepper want die, 13 uh, Hare shamikra Vasim asim Dvaray Shemivi Fertin rabbi shiman Kavana togu Alain Shegam Fertin Adam Arishon Hayah hasermeghem Shaelu Nidhadashu Mamash Zestin Alidri hat Kilo, iats u ode, mea, maa, Valken, nechchavim, hatsa, Bahem baem, Mamas. Dus, nog een keer. Als men die rechtvaardigen, die uh, herstellen, die tikunis ook herstellen. Ja? Dat is het woord van tikunis herstel. Die de toestand in zichzelf herstellen van de na van voor de zonde van Adam. Ja? Dan wat, wat doen ze dan? Dan herstellen ze datgene wat er geweest was. Wat er geweest was. De, de bevatting van Adam. De bevatting van Adam was. Uh, Naar aan van het uh, absolute, Dus nefes van nechama van het absolute. Dat is wat hij had. Dat is wat geweest was hier. In deze wereld. Maar je en je dan niet. Eigenlijk, dat had hij niet. Adam. En hij probeerde dat aan te trekken en dat ging mis. En dus, dat zegt hij dan: dat als men dat wie dat corrigeert, die, die oké, okay, die is net als een reparatie. Hij repareert iets, maar geen nieuwe iets maakt dan zegt hij dan, Harei, Shehamikra, en zie hier dan, dat het vers van wat wij hebben geleerd vorige keer, Wasim dwaraibe vijcha, en ik zal, de schepper zegt, en ik zal leggen mijn woorden in jouw mond. Shehemivi Rabbi Shimon, die welk vers Rabbi Shimon geciteerd had, gebracht Kavanato tot hoe de zinder van is dat het slaat op alhamochen elayin slaat op de hogere mogen shegam adam Arishon dat ook de eerste mens ook de adam zelf haya khaser dat ook dat die mogen ontbraken ook bij adam dat deze daadwerkelijk worden gecorrigeerd door de tzadikim, door de rechtvaardigen. Die loyatsu od mihammaciel, want zij kwamen nog niet uit de schepper. Dus de lichten dat de lichten van het zilut, die je en hida, dat weten we nu, dat het is. Uh, they, die kwamen nog niet, na, na, kwame niet, die kwamen nog niet, die kwamen nog niet in de schepping zelf. Die zitten in potentie alleen, maar die kwamen nog niet in de schepping. En dat had Adam nog niet, en die werken, en daarom had had bij hem, en daarom de rechtvaardigen die geacht worden in deze. Of in het aantrekken van deze hogere mogen. Als le shot fi mama's. Daadwerkelijk als partners. Als partners van Hashem. Want die kwamen nog niet. Die mogen waren nog niet gemanifesteerd in de schepping. Zo zien we. Welke kracht, geweldige kracht aan de mens is gegeven, wanneer, en dat zegt hij ons, dat, dat die vernieuwingen, die beide vernieuwingen zijn gegeven aan de tzadikim, maar rechtvaardigen in hun mond, in het mond van de mens, is die kracht gegeven om die dingen te bereiken. En je voorstelt wat dat betekent. Maar dan gaat hij ons nu ons uitleggen dat wat betekent in de mond, in de mond van de me, van, van dit die deze kracht is gegeven. Achtien. En Hij vertelt ons erg, erg uh, duidelijk, helder, hoe, wat hij bedoelt, wat de zoger bedoelt. We Schomer er pachtin kadosh, baro, hu, zeit, lekolhon, de jenon, de jenon, de jenon, aske jenon, de jenon, de it 18. We zeggen maar dat is wat de Zoger zegt. Kadoos Baruch, de Heilige gezegende is, Hij. Tzayet le luistert naar de stemmen, die inond van de genen. 19. De met Askebourijten, die zich bezighouden met de Torah. Uwachol Mila. En in elk woord deed Hadesh, Bauraite, dat vernieuwd woord in de Torah. Dus een vernieuwde betekenis, vernieuwing uh, betekent dat geheimen daarin komen. Zij ontdekken de geheimen. En we zullen zien straks wat betekent dat vernieuwing van het woord van, van de Torah. Voor de mens wordt het vernieuwing. We Weghoel enzovoort. So Dubbele punt. En nu kijk wat hij ons vertelt. Het is de taal van de Zoger en de taal van de Kabbalah, zoals we zien. Wat betekent dat? Wat bedoelt de Zoger ons met, met die woorden, wat de Zogers? zegt? Twintig na de dubbele punt. Ziran Pien ni hoor. Ik zal direct vertalen. Ziran Pien heet Kol, stem. We nukwa, goed. nukwa, mal goed. Schelo en zijn nukwa, de nukwa van de zierenpin. Dus tiende sfera, de tiende sfera tien van de zierenpin. Hij heeft geen tiende, maar tiende, dat is wat hij aansluit bij zichzelf. 21. Nikret, die hij heet spraak, die spraak. U hashahat sadik, o batora, male 22, man le zon. De van koma tot koma. U hashahat sadik, 21. En wanneer de sadik terechtvaardigen? O batora zich bezighoudt met de torah. Male man, hij doet man opsteigen naar de zon, naar de ziran pina nukwa. En wie zijn dat? Bekool we die boer, de orator schelot. Kijk wat hij zegt. Met de stem, en met de stem, en het woord van de Torah die hij leert. Shehakool drie en twintig, ole lezeiran pijn, opletten Van de stem, van die man die leert de Torah, de stem steekt op waar na naar de zeiran pijn. Overeenkomst de regenschap. We hadden die boer en, spra en de spraak steeg op naar de Noekwa. Oké? Okay. Daarom is het zo belangrijk om, als je leert de Torah, Kabbalah wat je leert, niet alleen met je ogen te leren. Ik doe bijvoorbeeld, ik, spreek, ik zeg, spreek niet hard uit. Maar ik altijd beweeg mijn lippen. Gewoon spontaan doe je het, zonder. Uh, altijd be beweeg ik mijn lip En een beetje zo so fluisterend. Zo so een beetje. So maar in ieder geval met mijn lip. Oké. Okay, het zit ook een beetje uh, stem. Daarachter. Oké. Okay, niet helemaal. Maar het Het is. Het is overeenkomst naar regenschappen. Duidelijk. Daarom hoor je dat, dat men leert de Torah. Ha, met de stem. Hier, met, de met, de, met de mond. En en de mond als je dan spreekt met die woorden uit daar zit ook stem de stem in de mens overeenkomt qua krachten, qua de plaatsen, overeenkomt met de zerenpien. duidelijk en spraak overeenkomt met de nukwa spraak is ook om van P in de mond nou, als wij die beide doen dan stem, onze stem die gaat, de man steekt op naar de zerenpien. En wat de woorden die wij sprak, sprak, die komen daar de noek. En daarmee, dat is de hele bedoeling, omdat op die manier, zoals so wij dat doen, wekken wij hen op voor een zivak. We zijn Schaumeier 24. Kadosh, barhu, kut shabrihu, le cool hu, kutschap, rihu? Zaid, lekulhoon. De inon, de inon, uh, de met aske bouwrijten. En dat is wat hij, wel de zogers zegt, kijk nou hoe die Zohar zegt, dan. ten aanzien van dat. Kadosh Baruch Hu, de heilige gezegend is, hij luistert naar hun stemmen, zie dat, luistert naar de stemmen van degene die zich bezighouden met de Torah. Die kol aan Torah, ole le man le zeeran pin. Nog een keer zitten zegt zeggen. Want de kol van de Torah, de stem van de Torah, de stem bij leren van de Torah, steigt op als man naar de zeeran pin. 26. Anikra ikra kutschabrihu, welke zeeran pin heet. Uh, de heilige gezegend is hij. En daarom zegt de zoger dat de, geze, geze, de heilige gezegend is hij, Kutsabriho, Kadosbaroho, de zeerampien, luistert naar de stem van degene die zich bezighouden met de Torah. En de Torah in onze wereld is ook de belichaming van zeerampien naar krachten. Punt. Uvachol mila de it hadesh bawraita zeifant twintig mekhule abit rakia hada En de zogers zegt Uvachol mila en een elke woord de it hadesh bawreita, dat vernieuwd wordt in de Torah dus door het leren van de Torah door de nieuwe dingen diepere dingen daaruit halen uit de de Torah, we goelen enzovoort. Ah, bij daar wordt één uitspansel, één uitspansel gemaakt. Kijk nou wat hij ons nu vertelt. Wat betekent dat het één uitspansel wordt gemaakt door vernieuwing van elk woord dat in de Torah uh, geleerd wordt. Kijk nou wat hij zegt. Ons. Mila, het woord, is in het Mila is een woord. Een woord. Pirusho di betekent sprak. 28. We hol di boer, dibur. di Hamid Shel 29. Aosek batura. Ola leman man le nukwa. bashem. 30 mila die boer. Let op. Het is altijd overeenkomst naar eigenschappen. Wat we hier doen, moet het overeenkomen met wat het boven is. En het steeds die correlatie tussen die twee. Kijk nou wat die zegt ons. Uh, 28. We gooien die boer met die boer en elke spraak. Uh, Amit hadesh baoraita, die in het, die in de Torah wordt vernieuwd, door, schel haosek Torah, door dekene, die zich bezighoudt met de Torah, ole le man steigt op als man, nukwe, naar de noekwa, dus alles wat mens spreekt wanneer hij de Torah leert, als hij spreekt met de, met de, met de intentie natuurlijk, dan steegt het op naar de noekwa, die welke noekwa heeft de naam, Mila, woord, we boer, en sprak, dat is noekwa. En bij de mens overeenkomt deze plaats met de noekwa, met de malgoed. Dus als de mens spreekt de woorden, daarom, alle lof, alle, alle lof, alle lof wordt uitgesproken met de mond. En daarom moeten we zo voorzichtig zijn met de mond, iets, eh, iets zeggen wat wij doen met, met de mond. De mens zichzelf kan naar de knoppen brengen door onvoorzichtig iets te zeggen. Je hebt vele gevallen gehad, maar ook in het Torah kunnen we ook leren dat hoe, voorzichtig, de mensen moet omgaan met iets, iets zeggen wat hij doet en tegelijkertijd uh, uitbundig kan uh, zegenen, uh, hogere uh, lof uitbrengen, et cetera, want als je lof met je mond, dan gaat het naar de noek naar de en zij steekt op naar de zeer en die zullen leren nu, geweldig hoe hij ons zal vertellen straks hoe dat gaat in zijn werk dat, wat wij zeggen wij kunnen het niet zien en dat is een kwestie van trein hadden wij dat ogen kunnen, zouden wij kunnen zien als we iets goeds doen als we dat wij zouden zien hoe dat zo net als, een, net als een volkje ja? is net als een rook dat steegt op omhoog en dan kom je daar naar die, die noek. Uh, Dertig naar de punt. ze, na, Hij zegt, dat daardoor, zegt hij, door de vernieuwing van één woord zelf, zelfs, wordt een nieuwe, wordt één rakia, één uitspansel gemaakt. Kijk wat dat betekent. Dat is wat Zogar zegt. Dat één uitspansel wordt gemaakt door één woord dat men in Torah uitspreekt. Kijk naar nou wat hij ons zegt. 31. Kabbalistisch, dan kunnen we zien dat wat dit allemaal gebeurt. Rakia, kijk, uitspansel. Wat is dat? Uitspansel. Hoezo de massag, dat is massag. Ja, uitspansel is net zo wat wij zeggen dat uh, waar de massag staat. Zoals de hazee is ook een vorm van uitspansel. Uitspansel rakia. Dat is massach. shalav, nasa, zivouk. Waarop zivouk wordt gemaakt. De kut tussen de kadoshbaruhu De kadoshbaruhu tussen de heilige gezegend is hij, oftewel bin. En schinta en de schina. En de machoet. Shazenasa Haman, dat dat wordt gedaan door de man dat die, die, die, die de rechtvaardigen doen opstegen door hun leren van de Torah. Duidelijk. Dus als men leert de Torah, als men woord uitspreekt, dat daardoor, dat woord steegt op naar de malgoed. Ja? En die malgoed, ons woord, woord dan dar, daardoor wordt een, uh, een nieuwe een stukje bodem, andere bodem gelegd. Dus ja, wat van beneden komt, dat wordt uh, een, ja, een grens. Een grens, een massag daarmee woord, uh, komt. En dus, wat, wat, wat, wat ik zeg, wat iemand zegt die Torah leert, dat steigt omhoog, steigt op naar de noekwa, en noekwa brengt het naar boven, en op dat woord wat gezegd werd wordt een zivoek gemaakt dus dat woord dient dan als een grens, nieuwe grens iets wat door mij door de toedoen van iemand die het Torah leert, wordt in de hogere daar tussen de malgoed en de Zeer en het een uh, massage, een stukje massag opgebouwd. massag is anti-cholistische kracht, dat is wat wij doen met het leren van het Torah. 34. Ween Hidush, Hij had nu dat geweldigheid. Bahamila de Oraita. Bahamila de Oraita. 35. Ween omer Hidush, Bakol de en Hier staat een puntje 35 na het voor het laatste woord dat ik nu weghalen. Hu 36. Mishu Shaganuk la tsrihal zivug binyan yisuda 37 Michadas. Ki achar kol zivug Joseret legiota betula, 38. Validei aman de tzedikim. Mit Hadesh ba tamide, beginat, 39. Ayesot shela, de bet ha kibul leorot, de zeiran That is a stukke kabbala. That is good. Opletten, that is. Goed luisteren, alles komt maar. Dat gevoel moet komen stap voor stap. Dat wij zien hoe die NUKWA is opgebouwd. Want zij maakt die WUK. Waarmee maken ze met die WUKWA? Het vierde is soort van die NUKWA ook. wat kijk nou wat hij zegt. 34. We zijn Achidus. En de kwestie van de vernieuwing. Zoals hij zegt. Bahamila de Door het woord van de Torah. Door het woord van de Torah. De klemton ligt op het woord. Getobw, door het woord van de Torah. 35. We meer. Dus en hij zegt niet de zoger dat het vernieuwing is. Bahakol de Torah Door de stem van de Torah. Hoe dat komt. Waarom is het onderscheid? Waarom zegt hij dat de, de, het woord van de Torah en niet zegt niet de stem van de Torah. Dat komt, zegt hij, 36 Mishum sheganukva om dat de nukva lecholzi lecholzi de nukva heeft nodig. Let op. Voor elke zivug die zij maakt, ze heeft nodig binyan het gebouw. Van haar opnieuw moet ze hebben opgebouwd. Voor elke Zivuk heet de qua weer haar moet opbouwen. Want Zivuk wordt gemaakt jesod tot jesod. Nou, voor elke Zivuk moet, moet ze weer op, ha, eh, klaren haar opbouwen haar Jezot. 37. kiahar haar Zivuk, heet op. Want na elke zi, na elke ziekte, hozeret ligjota betula keert de nukwa terug naar het van macht. 38. Waaridee de man, de tzaddikim, op. En door de man van de tzaddikim, van de rechtvaardigen. Box box wheels, the bata the aspect of the word, stands vernieuwed. man opbrengt, then opens, then dan opens, op, op, wordt opgebouwd, dat wil zeggen de ontvanger is het reservoir voor de lichten van de zeerantien. Dus kijk, telkens wanneer men de rechtvaardigen zegt, die man opbrengt, ja, dan komt die man nee, waar, waar naartoe? De man trekt op waar naartoe? Naar de jesot van de malgoed. Naar de jesot van de malgoed. En dan die soort van de Malchu door die man wordt opgebouwd. Om, zij ontvangt het, dat is net, zij ontvangt dat, die noekwa, en dat maakt dat zij klaar is om daardoor om het licht van de zeren, het lichten van de zierenpien te ontvangen. Kijk, dat komt ook onder andere door de overeenkomst door de regenschap. Kijk, zij ontvangt ons man. De rechtvaardige doet man opbrengen, ja. Dus man, wat is man? Verzoek. Deid? Om overeenkomst naar rekenschap, Verzoek, de Dan komt de man naar haar toe, naar de noekwa. Normaal heeft ze geen licht. Kijk wat die zegt ons. Ziewoek gemaakt, als een ziewoek wordt, ziewoek gemaakt. Het resultaat van de ziewoek is licht, ja. Het wordt doorgegeven aan de lagere En dan keert ze terug tot haar maagdelijkheid. Ja, Omdat, waarom, wat betekent maagdelijkheid? Ze heeft nu geen, geen man, bedoel, geen, man geen, geen verzoek van beneden. Dan heeft ze dat, hoeft ze dat niet te hebben. Ze hoeft ook geen zeeboek met zeer en pinten te hebben nu. Ze, heeft het, ze heeft het niet nodig om iets te geven. Eigenlijk maar wanneer man wordt opgebracht naar haar, naar de noekwa, dan is verzoek. Wat gaat de noekwa doen dan? Noekwa normaal ontvangt alleen haar eigenschap. Maar wanneer de man naar haar wordt van beneden opgetrokken, ja, door spraak van een mens, die Torah leert. Dan is het ook net, dat net is, net, is dan, komt naar haar toe. Dan wil zij dan geven om... Vanwege dat. Dus hij, hij, zij gaat dat. Met dat verzoek naar de zeer en pin als het ware. Zij brengt dat. dat wat we leren in Torah is ook net als gebed. Alles wat we leren. Wat we nu leren is ook gebed. Eindelijk, het is altijd man. Dat gaat nu naar de zeer en pin. Zij gaat daarmee naar de zeer en pin. En zij is nu ook. Als gevende. Ja of niet. Want zij gaat niet voor zichzelf. Zij gaat nu met, met de man naar de zeer en pin. Ja? Om verzoek. Ze wil dus hem vragen, als het ware, om te geven aan degene die de man heeft op, uh, doen deed, oh, optrekken. Dan is zij nu op dat moment ook geef, geefster. Daarom kan zij zich verbinden met de zerenpien, want de zerenpien is gever. Da? Omdat zij ook de gevende handeling heeft, dan kun, kan zij dan zich verbinden met hem. Veerdig. Ulifichach Omer, Uvaḥol mila, deit had deit hadesh baouraita, hein ki amila shihi malchud mit hadeshet mamash, al idei de volgende pagina, ein hei vijfenzeventig directeur Kolom hasuland de eerste reikel. Had sadik punt. We keren terug naar de vorige pagina. We zijn zo nog één regeltje en dan zijn we, we uh, klaar voor de pauze. Uh, de vorige pagina 74. De, regel, de, re, de linker kolom, de regel 40. Olifi er en daarom zegt die zoger. mila Daarom zegt de zoger van in elke woord, in elke woord dat vernieuwd wordt wo, in de Torah. Ik zeg niet in elke, in elke stem. Eigenlijk, want juist woord, dat is belangrijk. In elke woord dat vernieuwd wordt in de, de Torah. 41. Via Mila. Want het woord Mila. Mila is woord. Want het woord. Shei goed. Dat dat mal goed is. Kijk. Ook, de, ook woord wat een mens uitspreekt. Is ook woord. Ook, ook de mal goed heet woord. Ja? Alleen de mens hier op aarde. Spreekt een woord uit. Maar in de, in de, in het, op de boom. De slevens dat heet. Woord is mal goed zelf dat is het, dus een plaats van dus want, want het woord mal goed dat mal goed is met hades het mamash wordt daadwerkelijk uh, vernieuwt door de volgende pagina de rechter de rechter, sorry, de, rechter kolom, de eerste regel de waar Torah uh, Word dat werkelijk vernieuwd door een woord van de Torah van de tzadik, van de rechtvaardige die de Torah leert. Punt. Kiahar kol zivug, twee Venelam, beitaki Bulsula, want na elke zivug, kijk wat die zegt ons, terug. En. Wordt haar, wordt haar euh, plaats van ontvangst euh, verstopt. Zoals al uitgelegd werd. De, zij open zichzelf genoeg, maar, maar goed, open zichzelf alleen wanneer de vraag is van beneden. De, wanneer de vraag is, wanneer de man komt dan open zij zich haar jesot opent zichzelf voor voor, voor zivuk met de zeer en dus man komt altijd in haar jesot en dan trekt zij zich dat uh, uh, uh, dan gaat zij draaien, kijkt zij naar de zeer en pieen. en dan komt de zivuk en dan als gevolg van de zivuk komt licht ja? altijd van de zivuk is licht en dat licht komt bij haar en zij geeft verder naar dit woord dat bij haar kwam, van beneden kwam het woord van het iemand die de Torah leert dat woord vernieuwde een woord kwam bij haar en van hem komt het en krijgt hij dat licht een stukje licht en direct na de zivoek, dat licht wordt doorgegeven aan die, die mens die dan de Torah heeft geleerd natuurlijk ook de uh, wordt ook uh, voor het algemeen natuurlijk, want de hele mensheid natuurlijk ook profiteert daarvan. En dan direct uh, daarop sluit zij zichzelf, wordt net zo maagd. Waarom? Geen vraag. Dan ze is weer, heeft ze dan geen, niets te zoeken met uh, de zeren. We maken nu een pauze and dan gaan